bank in Istanbul heeft een vooraanstaand oppositielid veroordeeld tot negen jaar cel. Het gaat om de voorzitter van de partij die de AK-partij van president Erdogan dit jaar versloeg bij de burgemeestersverkiezingen in Istanbul. De vrouw werd veroordeeld voor het verspreiden van terroristische propaganda, belediging van de president en opruiing. Dat zou ze gedaan hebben via Twitter. Zelf zegt ze dat dat valt onder de vrijheid van meningsuiting en dat eerdere uitspraken van het Turkse Hoge Rechtshof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens haar in het gelijk stellen.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 De architect die aan het hoofd stond van de renovatie van het parlement... zegt dat ze vals is beschuldigd. De Tweede Kamer noemde haar plannen megalomaan en ingrijpend. Zelf zegt ze dat de renovatie sober zou zijn en dat binnen het budget valt. Een andere architect neemt het project nu over. Koning Willem-Alexander heeft in Scheveningen het Nationaal Monument Oranje Hotel geopend. Het Oranje Hotel was de bijnaam van de gevangenis waarin de Tweede Wereldoorlog 25.000 Nederlanders gevangen zaten. Dat waren onder andere verzetstrijders en gevangenen vanwege die vanwege hun etnische achtergrond geloof of geaardheid waren opgepakt. Morgen gaat het complex open voor publiek. En het weer vanavond geleidelijk droog aan de zee. Een paar nieuwe buien. minimumtemperatuur tussen de 11 en 7 graden. Er is kans op mist. Morgen buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor uh, af en toe even tijd voor de zon. En het wordt een graad of 18. En zondag zijn er wat minder buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis mooi van de ANBB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. En welkom terug bij het tweede uur van ZFM, het weekend in. En we gaan wat vaart maken. Nog meer muziek, nog iets harder. Nog meer het weekend in. Dit is Showtech met We Like Park. En weet je nog een leuk feest? Dit weekend, volgende weekend. Laat hem het me weten via de Facebookpagina ZFM Weekend. Of bel naar 023 573 03 93. Dit is populairder dan ooit tevoren. En velen kunnen ook niet genoeg krijgen van de Dance classics. DJ's van de jaren negentig komen steeds weer terug. Of hun nummers worden missaal verremaxt. Een DJ die dit eigenlijk ook nooit, is, nooit echt weg is geweest. En al sinds 1986 nog steeds draait. in diverse discotheken en op grote feesten. Gigi D'Agostini. D'Agostino, moet ik zeggen. Dit jaar met zijn eigen remix... van een van zijn grootste hits. La Toujours. ZFM, het weekend in. D'Agostino heeft nog meegemaakt... dat de discotheken leegliepen... als hij begon te draaien. House, techno... En dergelijke werden niet op prijs gesteld in de discotheken. Hij zegt zelf nog steeds daarover. De parkeerplekken stroomden zelfs leeg. Dat is nu wel anders. EDM is niet meer weg te denken. Dance, trance, techno, hardstyle. Tijden zijn veranderd. Pardon, voor mijn slecht begrond. over gouwe ouwe hebben no The prodigy No good Ooit nog eens gezien in de Melkweg. Eind jaren negentig. Zo, wat kon er die een show geven zeg. Het dak vloog eraf. Ze waren ook een van de eerste bands die met een instrumenten house... Muziek live met instrumenten maakte, echt geweldig. op Facebook. ZFM weekend. Het geluid van Zandvoort. En wat is er nog meer te doen dit weekend? Nou, vandaag is in Zandvoort de historische Grand Prix begonnen. Morgen en overmorgen zijn er nog races. We zijn te zien op het circuit. Zover ik kon zien op de website zijn er nog steeds kaarten te krijgen. En morgenavond gaat natuurlijk vele historische auto's weer een rondje in het dorp zelf rijden. Dus kunt u niet naar het circuit. Kunt u altijd even in het dorp gaan kijken. What the fuck? Maar ja, voor de mensen die toch totaal iets anders zouden willen. Mensen die heel erg van Amsterdam houden. Mensen die van het levenslied houden. Dan kunt u vanavond nog naar Amsterdam gaan. Naar het busstation, sorry voor mijn woorden, in de Jordaan. Want daar begint vanavond het Jordaan Festival. Niet helemaal mijn muziek, maar toch. Dit is wat de pak. Jaroski, of beter gezegd Vincent Kneij. Toch even over de URL hebben. Mijn belevenis was er maar één echte koning van het levenslied. Niet dat ik helemaal gek van hem was, maar toch was André Hazes natuurlijk. En daarom onder de noemer de meeste foute remix. Hier een kleine jongen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ik denk nou niet dat ik opeens alleen maar smartlappen ga draaien, hoor, dames en heren. Heide jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten. Net als ik. Die kan het weten. Het leven is niet makkelijk. Er is tegenspoed op oog. I'll Foute remix. Hij zette hem het wicket in. Remix by Louder. Yeah. De rubriek hier in dit programma. De meest foute Remix. Of remixes. Komt er zo nog eentje aan. Kon een kleine dreetje natuurlijk niet... Achter laten blijven. Hij treedt behoorlijk in de sporen van zijn vader in de voetstappen. Reetje staat vanavond ook op het Jordaan Festival, maar niet op deze manier natuurlijk, Had gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw. Remix van ET. Hartstijl-edit. Kom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, dat was wel weer even genoeg remixes en natuurlijk levensmuziek voor dit uur hier. ZFM, het weekend in. Nu, nu de bassjackers en Jacks en Vegas. Met Limitless... Facebookpagina ZFM Weekend. En blijf op de hoogte. Geef ook je favoriete feesten door. Of je favoriete plaat. Kan ook live bellen naar de studio 023 573 0393. Galantis en Yellow Claw met We Can Get High. FM heeft ook een Instagram-pagina. Volg ons en blijf op de hoogte. Kijk mee op de webcam. ZFM, live.nl Sorry voor de ruige overgang. Tonight, getting, money tonight, getting, money don't up, don't getting money from tujamo <laughs> I call my shit cause you know I don't buy it. I on my shit getting money tonight getting money tonight getting money tonight voor mensen die meekijken op de webcam, die zien een klein jongetje lopen. Dat is mijn zoontje. Die houdt ook al van dansmuziek. Wat vindt hij de telefoon vaak iets belangrijker dan dansen? Het geluid van Zandvoort. En dan neem ik jullie weer mee. Even terug in de tijd naar 2000. Het jaar 2000. Ik begon net met studeren. Verleeft dus heel veel in de kroeg. En in het weekend zat ik in de clubs en daar werd deze plaat continu gedraaid. Darude met Sandstorm. We het dan toch over retro hebben. Retrograde van Hartwell. Reageer op onze Facebookpagina. Zet even een weekend. Laat weten waar het booste feestje is. Of wat jouw lievelingsplaat is. by Dimitri Vegas and like Mike! Everybody clap! Everybody clap, clap, clap, clap Everybody clap, clap, clap, sponge, sponge, sponge, sponge, sponge, sponge, sponge, sponge, sponge, sponge, sponge, Everybody Everybody Everybody Everybody Laat me jouw favoriete plaat weten. Door te bellen naar studio 023 573 0393. 023 573 0393. Of stuur een privébericht naar ZFM Weekend. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Let me dead, in in the dead, Further the in the dead, in the dead, De akkoord Uit Denemarken. Samen met de Hollandse DJ Fred LeGrand. Even Er op. Volgende week zijn we er weer. Like onze Facebookpagina ZFM Weekend. Chesto kon deze week natuurlijk niet uitblijven. Dus Chesco, Chesto met Zeko. Halfway there feet. Oh ja, en Lena Leon doet ook nog officieel mee. bij ZFM het weekend in ZFM alles over dans. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Freedom and fear are at war. Eén van mijn persoonlijke favorieten... als het om hardstyle and our core our and now on en tweekor aangaat. gaat. Da Tweekas en Nilo. Deze generatie... zal een dark threat van violence van onze mensen en onze volgende. We will rally the world to this cause by our efforts, by our courage. Freedom! 18 Tweakas, een Deense samenstelling. Twee man Nilio is natuurlijk Nederland. Zoals er veel dance en hardcore en softcore... Yeah. DJ's er zijn. We doen het goed over de hele wereld met onze DJ's. Dit zijn de Tweakas. Freedom. En deze week sluit ik af. Met een hele oude. Maar wel een beetje geremixed door Chesto. I like it loud. Werd Met... heel vaak gezongen. na Een house muziek. House party bedoel ik. Deze is dan door Chesto aangepast. Maar het melodietje blijft hetzelfde. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne week, Fijn weekend! Ik hoop dat jullie een beetje in de feestemming zijn geworden. Ik zie jullie volgende week. Althans, jullie luisteren wel of uh, eventueel volgende week. Fijn weekend! En geniet nog even. Dan nou, lijkt het loud. <middels> Testo, lijkt het uit, John Christian. Tot volgende week.